Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De immigratie is de eerste zes maanden van het jaar nog niet gedaald. Minister Leers schrijft in antwoord op vragen van de oppositie dat er ongeveer net zoveel asielverzoeken en gewone immigratieverzoeken waren als vorig jaar. Hij noemt dat niet verwonderlijk, omdat de meeste nieuwe maatregelen om de immigratie te verminderen nog niet of pas recent zijn ingegaan. Leers denkt dat het kabinetsbeleid op den duur wel tot een zeer aanzienlijke daling zal leiden. Hij wijst erop dat in het regeer- en gedoogakkoord geen streefcijfers zijn afgesproken. PVV-leider Wilders zegt dat de instroom van niet-westerse migranten met de helft moet dalen. De voortvluchtige man die dinsdag in Limburg werd opgepakt was in de jaren 80 veroordeeld voor doodslag. Het grootste deel van zijn straf zat hij uit, maar hij keerde in 1988 niet terug van verlof. Sindsdien was hij voortvluchtig. Naar nu bekend is geworden leefde de man, een ier, jarenlang onder een valse naam in het Limburgse neer. Hij was daar ook lid van de voetbalclub. Twee jaar geleden begon hij een klussenbedrijf dat zijn eigen naam droeg. Dinsdag liep hij bij een verkeerscontrole tegen de lamp. Hij moet nog 75 dagen van zijn straf uitzitten. Justitie zoekt uit hoe de man zo lang op vrije voeten heeft kunnen blijven. Nederland geeft 4 miljoen euro noodhulp aan slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Staatssecretaris Knapen noemt de situatie zorgelijk. Vorig jaar werd het zuiden van Pakistan ook al getroffen door een overstromingsramp. De bewoners zijn de gevolgen daarvan nog niet te boven.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 Het weer, het is helder, plaatselijk mist, minimaal rond het vriespunt. Het weekend is zonnig met middagtemperaturen rond 12 graden. Dit was het en ook. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 For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 I don't think I can't Bitch, I don't want to hunt I don't want to talk with friends. I don't want to talk friends. Where Where my friends? Los are my friends?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 Spanso, boys, sowieso. For the house, chorizo. con kumachejo. Dat is, is El Elanos de del diablo. Dat is de costa de El Elanos del diablo. Dat is de costa de sol. Yo quiero esnifar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. Dus ben je cojoño. Ben je coño. Los gezelligitos. Don Oh. Costa del de -Sos. De Sos Los Alejitos, ¿dónde estánitos? Oh. Costa del de Sos Hola supermercado, de la bancos por aquí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 But I'm sure to the only stage in around town With me to make this nice music, let's go crazy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 I'm <laughs> sorry.